Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil meer doen om mensen met flexibele contracten te beschermen. Minister van Heijem vindt dat mensen sneller een vaste baan aangeboden moeten krijgen. En de nul contracten, die moeten ook verdwijnen, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Ja, daarvoor in de plaats komt een contract waarin wordt aangegeven hoeveel uur je minimaal en maximaal kunt werken op dat contract. Met een lelijk woord heet dat bandbreedtecontract. contract. Uh, nul uren contracten, ja, die geven te veel onzekerheid, vindt het kabinet. Want dan moet je eigenlijk altijd je hebt een contract bij een werkgever um, en je kunt opgeroepen worden, maar je weet nooit voor hoeveel uur. Nou, nu komt er dus een minimaal aantal uur, waardoor je weet waar je aan toe bent. En als je werkgever wil dat je meer gaat werken dan het maximum, dan kun je dat ook weigeren. Volgens minister Van Heijem is Nederland nu kampioen flexwerk. Vaak is dat werk onzeker en laag betaald. De politie in Groningen zoekt vandaag verder naar Jeffrey van 10 en Emma van 8. De broer en zus worden sinds dit weekend vermist. Waarschijnlijk zijn ze ontvoerd door hun vader. Gisteravond was er een grote zoekactie in Weilanden bij het plaatsje Wolde, Maar de kinderen zijn dus niet gevonden. Het kabinet komt met een grote zak geld om huizen te verduurzamen. Er wordt 750 miljoen euro overgemaakt naar het Nationale Warmtefonds. Woningeigenaren kunnen daar terecht voor een rentevrije lening. Bijvoorbeeld voor het isoleren van hun huis of de aanschaf van een warmtepomp. Vorig jaar gingen 21.000 mensen zo'n lening aan, 10% meer dan het jaar daarvoor. En steeds meer ouders houden hun kind op afstand in de gaten met een GPS-trekker. Bijvoorbeeld in een horloge of via een app. Collega's van het Jeugdjournaal horen dat steeds meer kinderen zo'n ding dragen als ze alleen de deur uitgaan. Het is niet per se goed, zegt deze opvoeddeskundige. Als je dan eigenlijk de hele tijd weet waar je kind is en dat ook veel gaat bijhouden ontneem je wat ons betreft eigenlijk kinderen dus ook de mogelijkheid... om uh, echt zelfstandig en zelfredzaam te worden. Toch heeft hij er ook wel begrip voor. De oplossing is volgens hem een tussenweg. Stuur je kind vooral wel zelfstandig op pad met zo'n trekker... maar kijk daar echt alleen op als het nodig is. En het weer nog een droge dag met in het binnenland wat stapelwolken... maar vooral veel zon. Het wordt vandaag max 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen rijden nog op verschillende plaatsen. langzaam, zo staat er nog steeds een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Naarden. Vanaf Soest 6 kilometer file met een kwartier vertraging. A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Die weg is nog steeds dicht na een ongeluk tussen, uh, bij knooppunt Badhoevedorp. 2 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. Omrijden doe je daar dus via de A9 en de A5. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt de Raasdorp, 10 minuten op en 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenpleinerknopend Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid. Kwartiertje vertraging op de N201 uit Hoorn zandvoort bij de aansluiting met de N520, 4 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N205 Zwanenburg-Nieuw Vennep bij Vijfhuizen 3 kilometer file. En 40 minuten vertraging op de N516 oostzaan zaandam bij de aansluiting met de N203, 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 When. We gaan luisteren naar wethouder Jan Jaap de Kloet. Die daalt af in het waterbassin onder het Zwarte Veld. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. FM. Ben ik net van mijn Nou, we staan hier bij een ondergrondswaterbassin. En dit waterbassin is op het Zwarte Veld in Zandvoort. De wethouder is net naar beneden. Mag ik mee? Ja hoor. Heel goed. Loop naar beneden. Voorzichtig, het is een steile trap. Het is een steile trap, ik zie het. De fotograaf gaat ook mee. En ze hebben hier maanden gewerkt, heb ik gezien. Zo, het is ook niet klein hier. En de wethouder staat er reeds bij. Kijk eens even, het is een heel complex verhaal... met heel veel apparaten en buizen en afsluiters. En wij, wij zijn erbij. Van, uh, Goedemorgen, Zandvoort. De wethouder, mag ik even een paar vra vragen stellen? En u bent? Goedemorgen, Zandvoort. Oh, altijd. Hebt... Um, nou, we, zijn, we staan hier in uh, zeg maar een soort van overloop voor het uh, regenwater. De, uh, dat is het ongeveer, hè? Ja, het is eigenlijk. Uh, je moet het zien dat twee hele grote bakken die er zijn en uh, eentjes van uh, 500 kubieke meter, andere maar liefst 4000. Dus dat is echt heel groot. Uh, bedoeld om, uh, ja, als het nodig is, met, met hevige regenbuien... en eh, om eh, wateroverlast te voorkomen. Eh, dat die bakken gevuld kunnen worden. Dan zijn die grote pompen, grote en kleine. Eh, waarbij eerst de kleine bakken natuurlijk wordt gevuld. Eh, zo nodig de grote bakken. En als het echt heel erg eh, keer gaat... dan wordt het verder weggepompt naar eh, Nieuw-Noord. Waar nog de, van Rijnland van grote eh, ja, overstort staat. Ja, en dat houdt dus in dat het niet meer overloopt hierboven? Dat is wel de bedoeling, ja. Dat eh, we <laughs> droge voeten houden. Ja, dus natuurlijk, natuurlijk wat dat betreft... Eh, naar de naam ook. Uh, ja, dit is wel een heel laag deel... Um, dus de gewone uh, verloop, zeg maar, ja, dat, dat zouden we omhoog moeten. Zo werkt het dus niet. Alles gaat naar het laagste punt. Ja. En daar zijn we nu. Dus ja. dat uh, nu zeker, anders zit onder de grond. Ja. Het <laughs> is wel, uh, ze zijn lang bezig geweest hè? Ja, ze zijn lang bezig geweest. Ook omdat die techniek natuurlijk goed moest worden ingeregeld. En uh, behalve dit, technisch gezien, wat de pompen betreft, is ook nog gewerkt aan de ontluchting. Mm -hmm. uh, want er kwam in de, het verleden wel eens een uh, rotte eierengeur uh, uh, kwam er vrij. Uh, dat moest ook vervangen worden met nieuwe luchtfilters. Dus het, ja, dat is een aardige klus. En dat uh, is nu klaar, wordt nu opgeleverd. En wat heeft het allemaal gekost? Uh, goede vraag. Ik ga niet over het geld. Het heeft in ieder geval iets gekost waardoor we nu een goed functionerend pompsysteem hebben. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Prachtig antwoord. Ja, dank u wel. Uh, en daar gaat het om. We doen het allemaal natuurlijk uh, ja, ook voor het comfort en om overlast uh, te voorkomen. Uh, ja, en dat is de inzet. En voor hoeveel jaar is dit, uh, is dit gegarandeerd? Uh, uh, garantie tot aan de deur altijd. Ik kan niks garanderen. Maar ja, dit is wel bedoeld om uh, de komende tientallen jaren goed te functioneren. Ja, dus dat gaat wel lukken. En dat, uh, dat blijft dicht waarschijnlijk hier. En ja, niemand, niemand, weg, de, ja, ja. niemand heeft dat door dat het, dat het nee, dat is. Nee, het is wel mooi. Als je nu hier beneden staat, zie je wat voor grote installaties er staan. Onder het parkeerterrein hiernaast. Daar zit het grote bassin. Uh, ja, dat zie je niet. En uh, daarom is het mooi om eventjes hier te plekken te kijken. En u bent gewoon even aan het kijken. Van uh, hoe, hoe het geworden is. Ik ben uh, dat sowieso. En dit is het moment van de zogenaamde oplevering. Dus uh, hiermee moet het uh, afgerond zijn om een paar kleine dingen nog na. Mm -hmm. Wat technische dingen, maar het, uh, het kan functioneren. En uh, ja, dat is een belangrijk moment. En uh, zoals je weet uh, ben ik daar graag bij aanwezig. Helemaal goed. Nou, het uh, uh, gaat er nog wat gebeuren? Gaat er nog wat opengezet gezet worden? Of, uh... Het is uh, keurig droog op dit moment. Dus ik weet niet of we nu in rekening worden gesteld. Nou, helemaal goed. In ieder geval heel hartelijk. Dank voor de uitleg. Dankjewel. En Dankjewel. Uh, laten we hopen dat we droge voet houden. Dat hoop ik zeker en ik denk dat het goed gaat op deze manier. Ik denk het ook. Uh, mijn naam is Moelis de Kroon. Ik ben procesmanager voor de gemeente Zandvoort. Uh, hoe lang heeft het hele maarten uh, geduurd om, om gebouwd te worden? Uh, gebouwd te worden? Dat is in de jaren negentig gebeurd. Ja? Dat is heel veel jaren geleden. Hoe lang dat uh, toen heeft geduurd, dat weet ik niet. Maar we zijn nu al uh, ruim een jaar mee bezig. Uh, anderhalf jaar, waarvan echt de uitvoering denk ik drie kwart jaar is. Oké. Okay. Ja. En uh, uh, ja, misschien een rare vraag, maar wat heeft het allemaal gekost? <laughs> het heeft veel geld gekost. Huh? Ja, hoeveel? <laughs> nou, we moeten zeggen dat de, de aannemer APT een hele keurige aanbieding heeft gedaan. En, uh, Heel netjes een uh, heeft neergelegd. En dat uh, is onder een miljoen is dat gebeurd. Okay. En daar zijn we zeer blij mee. En waar zijn die? die uh, dat het water uh, komt uh, zeg maar hier soort van binnen. Ja, dat klopt. En dan wordt het, waar, waar, waar wordt het dan heen gevormd? <laughs> er zitten twee hele grote bakken, zitten hier achter. Ja? Een wat kleinere bak en een hele grote bak. En dan gaat eerst naar de kleine, en dan als het nodig is, gaat het over naar de grote bak. En dan, uh, als er heel veel regen valt uh, en er is rioolwater, dan komt het eerst in deze bakken terecht en daarna wordt het overgekopt. Dus na de bakken bak de processen weg en daarna naar noord. Om te zorgen dat uh, ja, Zandvoort uh, zoveel watervrij blijft. En dit is wel een beetje het commandocentrum van, uh, van Zandvoort. Ja, dit was uh, een groot probleem in Zandvoort, he, altijd. Het uh, was een groot probleem. Ja. Maar ik denk dat uh, wateroverlast nog steeds wel een, een probleem zou kunnen zijn. Uh, alleen het commandocentrum is nu goed ingericht. Er zijn een aantal straten waar nog wat aan gedaan moet worden. Mm -hmm. En ik denk met uh, deze uh, aanpak, wat we nu hebben gedaan bij uh, Zwarteveld, dit dat dit geduld is. Dan die aansluitingen nog. En dan uh, hoop ik uh, dat Zandvoort de komende jaren weer. Geen overlast heeft water. Want uiteindelijk is dat een doel voor de gemeente. En dat de bewoners uh, lekker droog thuis kunnen zitten. Ja. En geen wateroverlast ja. hebben. Ja. ja, zeer bedankt. Graag gedaan. U doet de bediening hier? Sorry? U doet de bediening hier? Naar het onderhoud. Het onderhoud. Ja, de bediening doet het systeem ja. zelf. Oké. Okay. Ja, maar u weet wel hoe het werkt. Nou, ongeveer, ja. Hetzelfde <laughs> bedoeling, ja. Maar het, best, het zijn best complexe apparaten, hè? Nou, het ziet er complexer uit dan het is, hoor. Ja, is dat zo? Ja. Maar ik, ja. Ben, ja, de, de, de, de, dit, dit zegt redelijk, gaat het voor zich. Maar je moet wel weten wat je doet, natuurlijk. Ja, dat wel. Maar Dit, valt ook, dit is niet zo belangrijk, deze zijn belangrijk. Ja, ja. Maar heeft het veel onderhoud nodig? Nee. Nee? Nee, dat regel ik niet. Eén keer per jaar doen we een beetje controle. En, ja, ja, ja. Dus. en de kans dat het uh, uh, misgaat is uh, vrij klein. Dat is wel de bedoeling, zeker na deze renovatie. Ja, ja. Nou, heel veel sterkte en succes. Ja, nee, dank u wel. Okay. We lopen nu naar, uh, ik denk, een van de overloopbakken. Want het heeft hier uh, in het verleden wel regelmatig uh, zeg maar een soort van blank gestaan. Ja, met name dit deel van het centrum natuurlijk. Is, ja. uh, dat is heel gevoelig, dat wordt gebruikt al eerder. Uh, en ja, met deze capaciteit moet dat echt uh, verholpen zijn. Um, en vroeg wel even van wanneer gaat het eigenlijk regenen. Want dat is natuurlijk voor bedoeld. Dus wat dat betreft is het een beetje... Ja, het komt wel weer. Nee, nee, maar, komt wel weer hoor. maar we zijn er wel klaar voor in ieder geval. Maar ja. nou, je hebt gewoon voor die opwarming dat dan de, uh, de bui die er gaat komen, dat die meteen heel heftig is. Dus uh, daar is het echt bedoeld Die pieken, da daar moet dit echt uh, opgevangen worden. Ja. En dit zijn de putten? Dit zijn putten en de... En je zat die regelkasten. en, ja, en, dus, en ontluchting is vrij belangrijk, wat net al zei, maar okay. uh, je ziet daar grote ontlucht staan bij de ingang. Die is echt voor de ruimte beneden. Oh, ja. En ook verderop overkomst uh, de straat, om ook uh, ja, de geur zeg maar, die er wel eens uitkomt, dat is een beetje die rotejere geur. Mm -hmm. uh, er zitten nu nieuwe filters in, dus ook dat moet nu uh, volop zijn. Het is voor de grote omgeving, ook de buitenruimte is dat uh, prettig ja. natuurlijk. Ja, zijn, dit, zijn dit problemen die alleen maar in Zandvoort voorkomen of zijn er andere gemeenten? Nee, die ik, denk dat er, ik kan me niet voorstellen dat het alleen in Zandvoort voorkomt. Uh, dit is wel een heel specifiek punt, omdat Zandvoort echt, dit is echt een soort in de kuil van, van Zandvoort. Maar er zullen ongetwijfeld meer gemeenten zijn die het hebben. Um, en wij hebben hier uh, denk ik een nieuw systeem ontwikkeld. Volgens mij zei iemand dat al. Het ja, kan ook als een voorbeeld gelden voor andere gemeentes die dezelfde problemen hebben. Um, het voordeel is natuurlijk wel dat we, uh, nou, een flink aantal jaren geleden die bakkers gemaakt. Uh, het is allemaal onder de grond. Um, maar ja, het is, het is wel een goed systeem natuurlijk. En we kunnen natuurlijk naar de, naar de grote uh, afvoer kunnen doen naar Noord. Hè. Daar zit Rijnland natuurlijk met zijn overstort. Uh, ja, zo'n groot systeem moet je wel hebben. Wat hier dus geldt uh, en wat andere geme gemeenten misschien niet hebben. Andere gemeenten hebben natuurlijk, uh, ik zou zeggen, een kanaal of, een, of een, uh, een meer in de buurt. Of een rivier. Uh, waar de grote overstort naartoe kan. Als het noodzakelijk is. Dat hebben we hier natuurlijk niet. Dus daarom heb je dit systeem nodig. Het luik is open. Ja, ga we op gaan even kijken. Het is best diep. Je kan er wel in. Dat kan er wel. In. Ja, dat is hier ja. Weet ja. soort... ja, je dat je wat meer liever... tijd hebt? Bijzonder, hè? Ja, grondwater, want dan, ja. dan heb je soms te veel grondwater en dan eh, moet je het op, opvangen ja. en dan kan je nu in deze periode, kan je het opvangen ja. en dan kan je het later, als het wat rustiger is, kan je het weer weg, wegpoppen. Ja. Dus de overcapaciteit, de expansie, zit hierin. Het water wordt opgepompt, ja. dus uh, het, dit niveleert. Het is gewoon een expansievat, zullen we zeggen, net zoals een cv. We hebben een riolering en daar zit een overcapaciteit in. Dus die, als er water valt, gaat, de, gaat die rioolbuis vullen. En als die overvuld is, dan gaat die hierheen. Dan verzamelt het hier en dan heeft de gemeente tijd om het weg te pompen. En de pomp gaat van hier richting uh, uh, Zandvoortslaan, zo richting Zeilweg... en dan zo richting uh, uh, Waardenpolderum. Oké. Okay. Want daar zit de Riaalse. Er uh, wordt het soms overgepompt naar uh, Hoofddorp, dat is Rijnland. Ja. En daar wordt het gefilterd, scho schoongemaakt. Ja, en, de, en de pulp wordt dan af, af, af, afgescheiden. En dan het schone water wordt weer teruggepompt in de, uh, het Spanen- en, en Noordzeekanaal. Noord Oké. Okay. Ja. Nou, dat goed. Ja. Ja. Dus nou, we houden het water een beetje schoon in uh, Enorm over nagedacht. Ja, ja. zoals altijd. Dit is uh, voor de luchtbehandeling. Uh, om te zorgen dat er uh, ja, geen uh, stankoverlast uh, is voor de omgeving. Nou, ja, nieuwe, filters. nieuwe filters. Ja. En een uh, ja, heel nieuw systeem. En ook een hele nieuwe kast die, uh, die eromheen is gezet. Dus uh, ja, je ziet er goed staan hier, hier tegenover het, uh, het museum. Nou, zit. En daar staat die groen, uh, groene. Ja, kast is het eigenlijk. Hè? Ja, en uh, na die grote bak loopt een hele grote leiding onderdoor, onder de weg door naar de bak toe. En dan vindt hier uh, de ontluchting uh, plaats. Oké. Okay. Ja. Met filters erin zodat je het niet ruikt. Die rotte eierenlucht die er wel eens was, die uh, moet hiermee voorop zijn. Ja. Nou, het is lekker voor de buurt. <laughs> het lijkt me heerlijk voor de buurt. Het nou, het heeft hier regelmatig echt heel erg blank gestaan, hè. In het verleden. Ja, in het, je het verleden. Ja, dat heb ik meegekregen. Ja, ja voor ook ja. het project. En okay. ik hoop dat dat uh, het verleden blijft. Ja, dat hoop ja. ik allemaal. Ja. Ja, gezien de capaciteit die er nu is, totaal uh, voor die bak in ieder geval, voor die uh, verder weg wordt gepompt uh, 4500 kubie, uh, kubieke meter. Ja kun je wat er kwijt. Maar bijzonder dat het toch hergebruikt wordt, dat water. Ja, hergebruiken ook, wat, wat ook vertelde, verderop wordt het inderdaad in het spaan ook gestort. Dus ja. uh, maar dan is het wel even een slag gemaakt om het schoon te maken? Ja, precies. Uh, er zit ook enige vervuiling in, komt ook van de straat en zo, dus dat is altijd zo. Dus dat, uh, wordt, dat gebeurt zeker, ja. Oké, okay, ja, wordt het dan getest nog? Uh, dan willen we nog, als er heel veel water is, we nog even bepaalde checks doen. Ja, ja. Dat klopt. Oké. Okay. Ja. Die hebben we nu niet kunnen doen, dat er te weinig water is. Ja, dat ja. begrijp ik. Ja, mooi hoor. Maar nou, die monitoren als ze ook zo'n plaatsvinden natuurlijk. Ja. ja. Ja, dus op het moment dat er heel veel water in de bak staat... dan gaan we nog een keer terug om uh, een paar punten door te testen. Want, uh, ja. We hebben nu al droog getest, maar dan willen we zeker weten... ook met uh, de diameter en uh, de biet en afvoer... dat het ook uh, klopt en goed functioneert. En die test kunnen we nu niet doen omdat er te weinig water is. Er wordt straks nog wel wat water aangevoerd. Maar als om, uh, om... Dat, dat, dat gebeurt natuurlijk als die bak vol is. als die bak vol is. Ja, en ja. is dat dan automatisch of moet het handmatig worden ingeregeld? Uh, automatisch. Slaat hij aan? Uh... Hij staat aan. Ja, ja, ja. Ja. Maar we willen kijken of hij op het juiste moment aanstaat. Ja. En dat de juiste hoeveelheid ook wordt afgevoerd. Precies, ja. dat, is, dat is het check die we dan nog kunnen doen. Ja, en gaan we. Ja, op, op, dus ja. je hoopt een klein beetje op regen. Ja. We hopen heel veel op regen eigenlijk. Dat ja. hebben nee. ja, wij weer niet hoor. Ja. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Große Wunder, wat ich meine, das bist du. Du bist meine rose, mijn Verlangen immer zu. Bist mein Weg und mein Ziel, mein großes Gefühl, das finde ich immer bei dir. Hat gelächelt. früher oder später da hat jeder auch mal Glück, Sehnsucht ohne Ende, wenn zwei Hände sich berühren und ich glaube daran, was ich da gefand, das ist Armee. Toeristen, een stukje Simonierossi. Simone we gaan als het goed is naar de telefoon. Ja, en als het goed is zit aan de telefoon Siska. Siska, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Siska. Ja, uh, Siska Klaarenbeek van het IVN. Ja. Uh, we gaan het zeggen over het Stranddag hebben. Waar, uh, wil het eerst even over het IVN hebben? Wat doet het IVN allemaal? Het is een instituut voor natuur- en milieuzaken. En uh, wij hebben heel veel excursies en die zijn ook allemaal gratis. En die worden door gidsen gehouden en dat kan overal zijn. Het kan in Duin zijn, het, uh, het, het kan in het bos zijn, het kan op de heide zijn, uh, midden op zee misschien. Um, en wij geven dus uitleg over de natuur en zelfs ook over verontreinigingen tegenwoordig. Ja, dat neemt ook toe en uh, jullie geven daar veel uh, educatie van. Ja. Uh, jullie hebben ook een website, IVN? Ja, IVN uh, ZK, zuid kennemerland zuid kennemerland Ja. En uh, daarop kan je zien wat, wat voor activiteiten we hebben. Ja, nou, dat zijn er uh, velen. Maar ja. uh, een van de, van de mooiste is toch wel de jaarlijkse stranddag in Zandvoort. Ja, en dat doen we al heel lang, hè? Ja. We doen dit al 18 jaar. Ja, dat klopt. En het is ooit eens een keer begonnen bij de Week van de Zee. Dat kan ik me nog wel herinneren. Dat is echt nee, jaren geleden. het is geleden. anders begonnen. Het is begonnen omdat het een eindopdracht was om zeegids te worden. Aha. En toen had ik met Wim Kruisheid contact opgenomen. En zo zijn we dus bij het Juttesmuseum op het strand gekomen. En die uh, met de markkraam voor, voor de uh, uitvang daar? Ja, ze staan beneden op het strand. Ja, op het strand. Ja. En met allerlei leuke dingen die, die uitgelegd worden. Nu ja, is het, uh... We hebben heel veel vissen. ja. Morgen is het uh, 18... En enge vissen. Uh, nog eens? E ook echt enge vissen. Dus uh, bijvoorbeeld een haai. Ja? Ja, ik ga niet te veel vertellen, want anders komen ze niet meer. <laughs> nee, uh, morgen is het uh, zee-evenement voor jong en oud. Ja. Uh, daar is dus weer van alles te zien. Ja. Uh, ik zie ook dat er uh, uh, spellen gedaan worden. Een, een dobbelspel. Ja, dat is een. We hebben twee grote dobbelstenen. En als je een getal gooit. dan zit daar een vraag aan vast. En dan hebben wij attributen in een doos. en dan krijg je daar een vraag over. Dus er is. Uh... Zo leer je dus een heleboel over, over dieren op zee. Mm -hmm. uh, schelpen. en dat soort zaken. Uh... En om 14.30 uur 30 gaan we dus korren, hè? Ja, een van de hoogtepunten is toch wel het, het korren. Ja. En dan gaan de kinderen en de gidsen gaan het net door het water heen trekken. Ja, de kinderen trekken het net. En er gaat één gids mee die vertelt over de vangst... Dat gieten we dan in een grote bak met water. En dan kan je alles goed zien. En één van, van, van die vissers. die staat dus in zee. en die zorgt dat het kornet goed in, in, in het water komt. Ja, ja, het moet natuurlijk wel, uh, er moet wel wat inkomen. Ja, het moet wel open blijven. Want anders heb ik zin. Het. Uh... Ja? Het, het koren is natuurlijk heel erg interessant voor de kinderen. Um, behoor... Maar ook voor de volwassenen. Hè? Er komen ook heel veel volwassenen kijken. Ja? Ja. Maar die mogen niet meetrekken. Nou, als we te weinig kinderen hebben dan graag... <laughs> dan mogen we meetrekken. Want het is zwaar, hoor. Het is zwaar. Ja, het, uh, er zijn nog wat zandvoersvis Die deden dat ook nog. Maar dat zie je steeds meer uh, verdwijnen. Um, wat is een beetje de oogst? Wat, wat haal je uit zee? Nou, uh, veel platvisjes... En, en uh, garnalen. En, uh, ja, en, en ook uh, kwalletjes. En we hebben zelfs een keer een pieterman gevangen. Oh, daar moet je mee oppassen. Ja, die zijn giftig. Hè? Ja, ja, ja, ja. Daarom, je kan beter met een, een, een, een, een schoentje de zee ingaan. Want zo'n pieterman kan dus in, ook in ondiep water zitten. Ja. En als je daar intrapt, dat is veel pijnlijker dan een, een beet van een kwal. Ja, en dat is al niks, hè? een kwallenbeet. Uh, nou, dat is ook heel erg Ja, daarom. Uh. Um, hoe laat zijn jullie op het strand? Wij zijn van 11 tot 4 uur zijn wij op het strand. Uh, zeg maar, voor de rotonde? Ja, je gaat... Ja, bij het, het museum. Um, voor al deze dingen die, uh, die, die er gaan gebeuren... kunnen de kinderen en ouders gewoon aanlopen? Moeten ze zich opgeven? Nee, ze kunnen zo, zo aankomen waar je... Hè, op... Met, met, ...met deze Noorderwind geloof ik. Ja, komen ze vanzelf aanwaaien. Ja, en uh, we hebben ook heel veel buitenlanders... ...die ook komen kijken... ...en we hebben tegenwoordig dus ook... ...in, in, in drie talen hebben we dus... ...de namen van de vissen erbij. Oh, dat is leuk. Ja. Ja, we hebben natuurlijk toeristen zat in Zandvoort... ...en die hebben ook kindjes, dus die komen ook. Ja, en, en die zijn ook zo enthousiast. En die kijken hun ogen uit... ...want die denken, ja, die Noordzee... ...die ziet er zo, zo troebel uit... Die is vuil, maar die is helemaal niet vuil. Maar dat komt door het zand wat erin zweeft. Door, door dus de golven blijft dat zand zweven. En daarom ziet het er een beetje bruinig uit, maar is hartstikke schoon. Leggen jullie dat ook uit? Uh, dat kunnen wij uitleggen, ja. Dat, dat zullen we dan in de kraam doen. Ja, ja. Ik denk dat ze als ze aan het strand lopen, dat ze eerder willen weten wat ze gevangen hebben. Ja, dat denk ik ook. Maar het is wel waar wat je zegt, want als je een meter of vijftien het water ingaat... wordt het steeds helderder ja. en groener. Ja, ja. Hey, goed, dus morgen een, een fijne dag op strand. Tussen elf en vier uh, is er van alles te zien en te spelen. Een dobbelspel, een speurtocht door het Juttersmuseum. Ja, ook het en... Juttersmuseum, hè? want wij doen dit in samenwerking met het Juttersmuseum. Dus die, die, die, die, dat, dat, dat zeeparcours... ja van het strand naar het Juttersmuseum en dan door het Juttersmuseum met vragen. En dan komen ze zo weer terug bij ons, bij de stand. En dan uh, kunnen ze zien uh, of ze een beetje leuk beantwoord hebben. Als ze het goed gedaan hebben. Nou ja, en dan om uh, half drie, korren met de kinderen. Ja. Uitleg over wat er in het net zit. Ja, en, en smeren hè morgen, want uh, de zon schijnt. Ja. <lacht> en dan is het verbandje. Ja. <lacht> Nou, laten alle kinderen naar het strand komen vanaf 11 tot 4 uh, uur middags. Hey, ja. um, volgende week ga je weer korren. Ja, maar, maar dat is dan... Uh... In Panassia. Ja, maar dat is voor, gewoon voor het IVN. Oh, oké. Okay. Zo'n grote activiteit, maar, maar dat doen wij één keer in de zoveel uh, tijd, één keer in de zoveel maanden. En we doen het ook voor scholen, hè? Ja, oké. Okay. Nou, dat is uh, mooi om te weten. Als iedereen uh, informatie hebt, kunnen ze naar ivnzk.nl, naar de website, om nog meer uh, info te halen. Ja. Ik wens jou een heel fijne dag morgen. En ik hoop dat er morgen een heleboel kinderen komen. Dat hoop ik ook. Dank je wel. Ja. Hartelijk dank voor het interview. So good, it feels so good. It's frightening. Wish I stop this world. From Let you go, and now it's all. Just the way the story goes You always smell but in your eyes We gaan weer over naar presentator Ben Zonneveld. Ja, we ben. zijn we weer. Um, ontzettend rustige muziek deze uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Dat is ook wel leuk. Het is tenslotte zaterdagmorgen. Uh, uh, aangeschoven uh, zijn uh, de heren Kenneth en Colin Nieuweboer. Welkom. Dank u wel. Dank u wel. Uh, we gaan kijken wie het meeste woord gaat voeren. Want uh, uh, één is uh, de baas van het bedrijf. Nee, ik ben een betrokken, betrokken ouder. Betrokken ouder, ja. En één is uh, de sterspeler van het, uh, de Dansacademie. Dank je wel. <laughs> nou ja, als je wereldkampioenschappen meedoet en EK-kampioenschappen, dan, uh, dan ben je toch wel een beetje de uh, leading man van het, uh, de Dansacademie. Uh, ik ga even uh, eerst naar de Dansacademie. Wat doet de Dansacademie? Uh, ja, we zijn een dansschool en uh, iedereen mag daar zich bij aansluiten. En er zijn reguliere lessen waar je uh, je danser kan opbouwen... en waar je steeds beter kan worden. En ook kan volgen wat jij leuk vindt. Zoals je hebt klassiek ballet, hip-hop, street dance uh, En dat zijn verschillende uh, uh, dingen, zeg maar. Uh, en dan zijn er de wedstrijdteams. Uh, daar moet je auditie voor doen. En dan word je toegelaten in een bepaald team. En dan zijn er, uh, hebben we een, jong, een heel jong team. Een beetje een middelteam en dan het oudste team... En uh, uh, ja, dus je kan uh, bij de Dance Academy komen om jezelf beter te maken. Maar ook met het doel om uh, wedstrijden te doen. En uh, je bijvoorbeeld dus te kwalificeren voor het EK en het WK en het Nederlands Kampioenschap. En die, die groepen die zijn er. Jij zit in de oudste groep. Ja, dat klopt. Jullie uh, hebben getraind in een danssoort om mee te doen in uh, de EK. Ja, dat klopt. Uh, wat, wat, wat soort dans heb je gedaan? Uh, Hip-hop street dance doen we. Hip-hop street dance. Ja. Yeah. Jullie hebben ook gescoord bij de EK? Ja, klopt, zeker. Ja, op de, op de EK zijn we de uh, zesde plek geworden. Dus dat was een, uh, ja, een soort sprookje, was het eigenlijk. Om met z'n allen daar te zijn. Ja, en ho hoeveel deden er mee? Hoeveel groepen? Um, er deden er in totaal in mijn hoofd 17, zoiets. Ja, 17 tot 20 teams uh, ja, uh, deden er Dus best, best wel groot. Ja. ja en um, ja, daarvoor zijn allemaal voorrondes waar je dus. Vanuit je eigen land en dus je eigen. We hebben dus het Nederlands kampioenschap. Mm -hmm. Maar komen ook teams uit de, de Frankrijkse, Frankrijkse kampioenschappen. En die, daar vandaan kom je dus naar het uh, EK. Dat is best wel een ervaring. Ja, zeker. Dat is uh, een hele ervaring, ja. Je bent de oudste groep. Blijf de ja. oudste groep, de oudste groep die steeds een jaartje ouder wordt? Um, nou um, ja, als. Dansen niet echt, want uh, de groep onder ons Supreme die is ook uh, die zijn de afgelopen jaar ook heel erg uh, goed gegroeid en uh, die zijn ook zeker echt op een goed niveau. Uh, alleen wij zijn allemaal net iets ouder in leeftijd, dus dat is eigenlijk het grote verschil. Ja, dus uh, houdt het bij een leeftijd uh, uh, op of kan Je gewoon doorgaan, nee, je kan doorgaan totdat je... ja, ja. Als jij goed genoeg blijft, dan kan jij doorgaan. Ook, ook in wedstrijdvorm, ja, ook in wedstrijdvorm, zeker. Dan ga ik even naar de uh, uh, betrokken ouderen, ja. moet ik zeggen, <laughs> um, want er is ook geld voor nodig voor uh, dit, dit soort activiteiten, zeker uh, ja. ook voor het Dance Academie zelf. Ja, en jullie zoeken sponsors. Ja, altijd. Uh, de sponsors kunnen er ook wat bieden natuurlijk. Uh, we hebben dit jaar hebben we gezien dat... Als je even de microfoon pakt, dan... Ja, hebben we hebben gezien dat uh, dit jaar uh, drie teams zich hebben gekwalificeerd voor het, uh, voor het EK. Uh, dus dat is een enorme stap ten opzichte van uh, vorig jaar toen, uh, toen we met één team uh, gingen. Mm -hmm. Um, dus dat betekent dat de kwaliteit van de dansschool ook uh, omhoog is gegaan en de kids erg gemotiveerd zijn om, om goede, goede resultaten neer te zetten. Dus dat betekent dat we met uh, nou, uh, zo'n zo 30 kinderen richting, uh, uh, richting België gaan, richting uh, Lommel. Um, en daar. Uh, willen we natuurlijk allemaal in dezelfde uh, trainingspakken, in dezelfde uh, t-shirts en dergelijke willen we uh, te zien zijn, zodat we ook goed uh, reclame kunnen maken voor uh, niet alleen de academy, maar ook interessant mm -hmm. wordt natuurlijk. Want uh, op zich met drie teams naar het, uh, naar het EK, dat hebben niet heel veel uh, gemeentes in Nederland. Nee. Dus dat is echt wel uh, uh, ja, een, een uniek iets. En uh, nou, daar, daar zijn we gewoon, uh, uh, mogen we trots op zijn dat we zo'n goede dansschool hebben in, uh, eigenlijk in deze regio. Ehm, um, ja, en sponsoren die kunnen ze op allerlei uh, manieren, zeg maar aan ons verbinden. Dat kan zijn uh, gewoon een, een kleine gift via, uh, via de website. Uh, of een, uh, een, een bedrijfssponsor die uh, zegt: Van ik vind het leuk om met, uh, met naam uh, op, uh, op een trainingspak of op een, uh, uh, op een t-shirt uh, te komen. Uh, ja, daar kunnen we allerlei uh, vormen voor verzinnen. Ja, voor de, voor de duidelijkheid: hè, De Dens is een een, een, een, een commercieel bedrijf. Um, ja. Dan neem ik aan dat de mensen die dansen ook uh, betalen om te dansen. Klopt, ja. ja. Dus de sponsoring die je zoekt is um, voor de teams of is die voor het bedrijf? In dit geval is die voor de teams, omdat uh, uiteindelijk hè, het, uh, uh, het na een EK of een WK kunnen gaan... Dat zijn kosten die je als dansschol zeg maar niet vooraf begroot. En nee. die je wel natuurlijk met het doel wil je wel, wel halen. Anders zouden die op, op de, de, de deelnemers komen? Ja, klopt. Ja. Dus dan, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal, omdat ja. uiteindelijk moet je erheen, je moet deelnamekosten betalen, je, je verblijft daar. Dus dat zijn allemaal behoorlijke kosten. Uh, en voor de Nederlandse wedstrijden, nou, dan, dan, uh, dan, uh, dan gaat dat. Dan is het overzien. Maar ja, hier moet je bij het EK moet je ook drie dagen moet je daar blijven. Uh, ja, dat kost, uh, dat kost geld. Ja, nou, uh, bedrijven die dit horen en eventueel mee zouden willen doen... Uh, hoe komen die met jullie in contact? Want gaat het dan naar het bedrijf of gaat het naar een, de teamleider bijvoorbeeld? Nee, het makkelijkste is om even contact te leggen via uh, de website Zandvoort uh, Academy... Uh, daar staat ook een actiepagina op... waar uh, mensen gewoon kunnen, uh, kunnen kijken hoe ze ons uh, kunnen helpen... en uh, wie de contactpersonen zijn, telefoonnummers en dergelijke. Dus uh, als mensen gewoon zoeken op de Dance Academy of Zandvoort Academy... dan uh, komen ze gegarandeerd wel bij ons terecht. EK in Lommel, ja. ben je er al klaar voor? Ja, we zijn er allemaal uh, goed, uh, goed klaar voor. We zijn helemaal uh, goed getraind. Dus iedereen... Uh, het is nu vooral dat we er zin in hebben en naar toe kijken. Want we hebben al zo hard getraind. En daar komen nog heel veel trainingen bovenop. Maar we hebben er met z'n allen zin in. Wel zin in natuurlijk. Ja, en het wordt een heel... Uh, inderdaad, uh, dat we niet nu met één team zijn... maar echt met, een, met drie teams. Het verrassend drie teams, hè? Ja, het is heel, heel leuk. Heel gezellig. Is, is dat uh, de kwaliteit die jullie leveren? Dat je met drie teams kan... Want je moet, zoals je zelf zegt, je, je hebt die voorronders. Ja. Dus er doen uh, heel veel teams mee. Maar de drie teams die worden natuurlijk uitgekozen ongeacht waar ze trainen. Uh -huh. En dan blijkt dat de drie teams uit Zandvoort gaan. Ja. Dat zegt wat over de kwaliteit, toch? Ja, dat denk ik zeker. Dat, uh, dat uh, onze teams goed getraind worden. En goed, uh, um, goed ook passeren op de wedstrijden zelf. Dat is... dat is een mooie plus voor de Densacademie in Zandvoort. Uh, wanneer is het? Uh, ja, half juni. Half juni. 11 juni Tien, en dan drie dagen. 13 juni. Ja. En, uh. en, hoeveel uur train je per dag? Per dag? Ja? Ik, uh, het oudste team traint op de vrijdag meestal anderhalf, twee uur. En dan komt er vooral, uh, omdat wij nu een leeftijdsgroep zijn, dat de een heeft examen. De ander zit nog net in zijn laatste jaar voor zijn examen die... Uh, trainen we vooral thuis heel veel zelf. Dus daar komt ook een stuk vertrouwen vanuit de dansschool in... dat zij erop vertrouwen dat wij thuis uh, ook heel hard trainen... en aan onze fysieke... Uh fysiek werken, zeg maar. Maar jij bent natuurlijk een kampioentje, dus ja. uh, jij traint vast nog meer, of niet? Nou, uh, nee, ik denk in vergeleken met mijn team, dat ik niet per se meer train. Nee? Uh, maar ik doe ook solo wedstrijden, dus in dat opzicht train ik meer, maar dat komt omdat ik dus ook nog solo wedstrijden doe. En, en nooit ruzie met je ouders van, je huiswerk moet ook? <laughs> uh, nou ja, de, de prioriteiten liggen soms uh, meer bij dansen <laughs> dan bij, bij school maar ja, ja, ja. ook daar doet hij het prima dus, ja. uh, het, het kan vader ook een beetje dansen? Of? Uh, de talent heeft hij niet van mij misschien moeder, of... van zijn moeder van zijn moeder zeker ja. Okay, okay. Ja, er is dus een goede balans tussen uh, uh, hobby en ja. uh, school ja. als je daar nou zo mee bezig bent hè, um, en je bent redelijk fanatiek ja. uh, denk je dat ook wel een beetje aan de toekomst? Ja, af en toe wel. Uh, ja, ik denk dat we. Uh, ik ben nu een beetje op een leeftijd dat ik wel heb van dat ik voor nu wil ik wel hier later echt iets mee doen. Want ik merk dat ik uh, dat ik het wil en dat ik uh, altijd fanatiek ben en nooit uh, de ene keer wel zin heb en de andere keer niet. Ik wil echt mezelf beter maken voor mezelf, maar ook voor mijn team, zodat ik zelf beter kan presteren in. Uh, en als ik beter presteer, presteert het team beter. Uh, omdat iedereen dat ook voor zich doet. En mm -hmm. dan uh, zie je dat we dit soort resultaten behalen. Nou ja, als je jullie echt zo goed mee bezig zijn... en zeker dan ook uh, de waardering krijgt... om al uitgenodigd te worden met drie teams. Want dat geeft al waardering genoeg. Dan is sponsoring zeker op zijn plek. Ja. Um... Bij de, ik vind ook dat hij heel erg professioneel uh, ons te woord gaat. Ja, ja, ja, <lacht> ja. ja, misschien wil hij wel bij de radio laten. <lacht> dan lijven wij hem in. Ja. Um, dan is de sponsoring dus, dus zeker verdiend. Uh, nogmaals, het gaat via de website van de Dance Academie. Ja. Uh, ik kom niet even gauw op de website uh, na. Dat... Sandvoortacademy.nl Sandvoortacademy.nl Daar kunnen dus mensen die dit horen en denken van nou, dat is toch wel wat om uh, een trainingspak aan te besteden. Hoe, hoeveel man hebben jullie? Uh, ons team? Ja. Uh, elf, twaalf mensen volgens mij. Dus dan worden het 36 trainingspakken. Ongeveer, ja, niet alle teams zijn even groot, maar uh, we gaan met uh, rond de 30 keer ja, ja, ja. richting okay. het EK. Ja. ja, nou dan wens ik je uh, alvast heel veel plezier met het dansen. Yes. En uh, jij veel succes met het ophalen van uh, sponsorships. We gaan ons best doen, dankjewel. Dankjewel. Yes. Super, bedankt Oké, okay. dankjewel.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 Fault to En, weet je wie dit was? Nee. nee. David Gates. En die <laughs> zat vroeger in Bread. Groep uit de jaren 70. Oh. Ja. Ja, dat zou ik moeten weten. Die eigenlijk eigenlijk wel. wel, hè? Eigenlijk wel. Het <laughs> was gezellig vanmorgen. Ja, het was weer heel gezellig. Charles, voor de techniek en de muziek. Ontzettende dank. Heel graag uh, Ger Loogman en Hans Botman, die helemaal naar Amsterdam zijn gereisd voor het uh, experience. En ook de redactie gedaan hebben. Dank daarvoor. Mijn naam is Ben Zonneveld. En uh, ik wens jullie een heel mooi en prettig weekend, Charles. Nou, dankjewel Ben. Ik jou ook. En je, gezond... gaat, je gaat uh, niet op vakantie, maar wel naar Schiphol. Ja, ik ga nou. wel even naar Schiphol iemand <laughs> ophalen. Ik We wens nee. jullie een prettig weekend. Maak er wat moois van. Het blijft mooi weer. En alle kinderen kunnen naar het strand. Zondag naar de IVN-dag. Zo is dat. Tot volgende week. Hoi.